De schutters riepen dat ze de profeet kwamen wreken... en hadden het over spotprenten die de islam beledigen. Koning Willem-Alexander is diep geschokt door de aanslag. Hij heeft president Hollande zijn medeleven en condoleances overgebracht... en ook zijn persoonlijke betrokkenheid en de steun van het Nederlandse volk. De koning laat weten dat die steun ook het verdedigen geldt... van de democratische waarden die aan de basis van onze samenlevingen staan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding volgt de situatie na de aanslag in Parijs nauwlettend. Het dreigingsbeeld in Nederland is substantieel, dat betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht en dat niveau verandert niet. De coördinator benadrukt dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag in Nederland. De nabestaanden van een doodgeschoten overvaller stappen naar het gerechtshof in Den Bosch. De juweliersvrouw die bij de overval de twee overvallers doodschoot, wordt niet vervolgd. Volgens het OM was het noodweer. De advocaat van de nabestaanden vindt dat er een zitting moet komen. Ze vindt dat de nabestaanden het recht hebben alle voors en tegens te horen. De eurozone heeft voor het eerst in vijf jaar te maken met deflatie. De prijzen in de Eurolanden zijn de afgelopen maand met 0,2 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral komt dat door de dalende energieprijzen. Deflatie wordt beschouwd als een symptoom van een kwakkelende economie. Het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen zijn er ook perioden met regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A9 Amstelveen richting Diemen. Van Knopend Diemen 3 kilometer. Op de Ring van Amsterdam. Van knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer richting Amersfoort. Op de A12 draag richting Utrecht. Tussen Zevenhuis en Reewijk. 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 3. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Botlektunnel 7 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Brescheplein 5 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 Hoek van de Land richting Gouda van Moordrecht 3. A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 3 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In de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 Gaan we weer, 2015 van start CFM Beachmasters De koor meteen Old Town Een van de leukste liedjes die er ooit gemaakt is Oh Chris Hoordijk komt eraan de zus van Won't You Stay En de aftrap van 2015, Mark Ronson en Bruno Mars Dit is Uptown Funk This is that ice cold Michelle fight for that white gold This one for them hood girls them good girls. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot damn uh, Caught a police and a fireman, I'm too hot, hot Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot, hot dance. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot dance. And my band bought that money, break it down Girls hit you, hallelujah, Ooh. girls hit you, hallelujah, I said, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown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 Hallelujah, Ooh. girl said hallelujah. Ooh. Girl said she hallelujah. Ooh. 'Cause uptown funk don't give it to you. Ooh. 'Cause uptown funk. you Uptown funky you up, Uptown funky you up, Uptown funky you, up. funk you up, I said Uptown funk you up. You hesitated You can't see what Dat je daar ook nog eens wat van zou horen. Won't you stay? in mijn tweede seizoen van The Voice of Holland. En daarvoor de aftrap van 2015 hier bij Beachmasters. Mark Ronson en Bruno Mars Uptown van... Happy New Year! Ja, eigenlijk mag het niet meer. De drie koningen die zijn inmiddels ook alweer het land uit. Die zijn ergens naar het oosten, westen of waar ze ook in het sprookje naartoe gingen. Uh, maar toch, bij deze, namens mij, namens CFM nog een uh, heel gelukkig nieuwjaar. Dat je van 2015 maar iets spectaculairs mag gaan maken. Ik had vandaag alweer uh, de eerste fout. Ik moest Op een briefje moest ik de datum zetten. En dat werd de 7 januari 2014. Uh, ai, ai, ai, ai, ai. Eén van de meest gemaakte fouten in het nieuwe jaar. Hé, hey, um, ik ben wel benieuwd. Het is een van de meest klassieke vragen. Dus ik dacht, we doen hem andersom. Wat voor slechte voornemens heb jij voor 2015? Dus wat heb je nou zoiets van... Ja, ik wil gewoon eigenlijk dit jaar... Wil ik gewoon één keer per week naar de snackbank. Of misschien heb je wel eens iets van, nou, ik zou wel eens wat vaker de auto willen pakken. Of misschien heb je zoiets van, nou, ik zou wel eens wat minder, uh, ik zou wel eens wat minder liefde willen ontvangen. Misschien heb je wel hele slechte voornemens voor 2015. En daar ben ik benieuwd naar Melekan. Dat is kolaart.hotmail.com, ook in dit nieuwe jaar. Kolaart.hotmail.com met um, al jouw slechte voornemens. Ben benieuwd waar je mee komt. Ik heb ook wel een slecht voornemen. Ik, eh... Uh, ga proberen... Minder radio te maken. Of meer. Want als ik zeg maar meer radio maak, dan is het een slecht voornemen, want dan heb je mij meer. God wat eer. Misschien maak ik het met deze goed, de Course. all time. You're not around. You're not around. This. Vrouwenpower. <laughs> klep u de face. Dat was deze groep altijd. The Coors en All Town hier bij ZFM. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik heb altijd wel last van een ochtendhumeurtje. Dus ik heb um, recentelijk een Philips Wake Up Light aangeschaft. Dat is uh, zo'n licht wat je s ochtends heel langzaam wakker maakt. Op een natuurlijke manier. Wat ik sowieso wel fijn vind omdat wij luik hebben thuis. Dus er komt nooit een streep zonlicht bij mij naar binnen. Um, maar dat niet alleen. Ik waardeer het s ochtends ook om heel lang te douchen. En er is onderzoek gedaan naar douchen. En we willen jouw mening graag weten... Maurice, die jonge hond, over douchen zometeen. Komt zo meteen een vraag over... Ook Alessio komt eraan met Taflow, Heroes We Could Be. En wat een fijn is deze, nieuw uit Roemenië... Alexandra Stan, Vanilla Chocolate. Ladies and gentlemen... Yeah, uh, she's a little bit lucky, and I'm mad at the Choco, hey, on skin like cocoa, la femme féminine, and the thing comme un bordeaux, uh, same old story, uh, like Clyde and Bonnie, uh, not about the money, you got more fresh like Ali and Ghani. Je pas de choses comme ça, je n'ai un paquet, un paquet, un paquet. Je pas de comme ça, je n'ai un paquet, un paquet. Chocolate, Bye. La Chocolat Yeah uh, Ladies and gentlemen Bye. La Chocolat Mr. Queen Alexandra La Taflo Heroes We Could Be bij CFM. En daarvoor de nieuwste Alexandra Stan. Samen met Connect R. Je moet connected zijn, weet je. Vanilla chocolade. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, Maurice de Jonge Hond is ook twee weken wezen uit Wapper op het strand. Maar tijd om weer terug te zijn voor een nieuwe editie van Maurice de Jonge Hond. Waarin we elke week onder de jongere luisteraars van ZFM peilen wat zij denken en vinden en doen in het leven. En um, altijd het bijbehorend nieuws, want we zijn natuurlijk superactueel. Ooit hield artsonderzoeker Geert Buijzen zich luiter bezig met de botbreuken. Botbreuken in de pols met name. Zodat hij kennis maakte met Wim Hof, de Nederlander die onder de naam Iceman... wereldfarm vergaarde met zijn onmogelijk geachte kouverdragenisstunts. Hof rende onder andere een halve marathon in de sneeuw van Lapland... bij temperaturen van 20 graden onder nul om blote voeten... Als maar voetfetischist zijn, dan heb je een probleem, hè? Hij verhoefde uren op het uh, ijsbad... zonder dat hij zijn lichaamstemperatuur zag dalen. Met zijn unieke vaardigheden werkt de hoofd de interesse van de wetenschap. Vooral ook omdat hij beweert dat in iedereen een ijsmens geldt. En um, nou is de conclusie daaruit getrokken... dat het beter voor je is als je koud doucht en dat je daardoor minder ziek wordt. Omdat je minder snel koudjes oploopt... en dat je er beter van presteert. En um, mijn vraag is dan aan jullie... ik douche vooral erg s ochtends. Antwoord geven kan via de mail kollaert.hotmail.com. Ik kan hem ook teruglezen op onze Facebookpagina. Mocht het te snel gaan, facebook.com slash cfmbeatsmarkers. Ik douche erg lang. Optie A, ja. Ik en mijn douche zijn elkaars beste vriend. Ik vind elke ochtend dat ik een lange douche heb verdiend. Optie B, ik douche af en toe iets te lang. Dan is het gewoon even iets waar ik naar verlang. Optie C, nee. Ik douche het liefst vrij kort, anders gaat mijn tijd en huid naar gehoord. Of optie D, lijkt je die vuilnisbelt lucht? Dat ben ik. Ik douche namelijk het liefste vooral nooit. Wat geldt voor jou? Let me know. Let Maurice de Jonge Hond know. Stuur een mailtje via kollaert.hotmail.com met jouw antwoord. Eerst en wat een fijn plaatje. Een van de eerste die ik hoorde in 2015. Ik hoop dat had ik hem nog vaker gehoord dit jaar. We dus zometeen horen in ieder geval Hoosjero. Oh Katy Perry komt eraan. Eerst je weerupdate. Vanavond toenemende bewolking. En vannacht regen bij minima van 1 tot 5 graden. Morgen veel regen en een stevige zuidwester. Soms hard aan zee. In de loop van de middag in het westen droog en opklaring. Dus dan zacht rond de 9 graden. Vrijdag is het overwegend bewolkt. Een periode met regen. Stevige wind en nog zachter met 10 tot ongeveer 13 graden. En dan je verkeersupdate... Meldingen beperkt tot zes minuten. En de A wegen. De A1 Amsterdam Amersfoort. Ter hoogte van. Of tussen knopend Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Drie kilometer langzaam rijdend verkeer. De A4 Delft Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar vijf kilometer stilstandsverkeer Komt door een eerder ongeval op de aansluitende weg. De A4 Hoofddorp Amsterdam. Tussen Amsterdam Westpoort en knooppunt Westrandweg... Naar een afsluiting van de rechter rijstrook. Komt door een slecht wegdek. De A12 Den Haag Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reelwijk. Daar zeven kilometer stilstandsverkeer. Is een vertraging van 17 minuten. ...komt door een ongeval en daardoor tussen Gouda en Reelwijk... ...een afsluiting van de rechte rijst. De A20-hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Knoopend Gouwen... daar 7 kilometer verkeer ...komt door een ongeval op de aansluitende weg... De A27 Breda, gorikum ik hem. Tussen knooppunt sint Annasbos en Oosterhout-Zuid. Na drie kilometer stilstaand verkeer kost je ongeveer 14 minuten. Komt door een ongeval. En daardoor tussen Breda-Noord en Oosterhout-Zuid. Een afsluiting van de linkerlijst. Op de A29 bergen op Zoom-Rotterdam dan tenslotte. Ter hoogte van Barendrecht, dat is bij hectometerpaal 12.2. Is net een ongeval gebeurd. Hoe lang je daar vaststaat, dat is nog onbekend. Dan de Flitsers zijn er een hoop. De A6 Lelystad-Muidenberg tussen Haaien-Restaurant en Almere-Buiten. Daarbij 65.9. De A12 Gouda-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. Daarbij 10.9. De A20 Hoek van Holland-Rotterdam bij Afrit Vlaardingen-West. Gemeld door Melder Goeie je naam bij 19.8. De A20 Hoek van Holland-Rotterdam bij Afrit Vlaardingen-West. Daarbij hectometerpaal meterpaal 19,8. De A27, Goorik en Breda. Weugde van werken dan bij 33,8. De A27, Breda, Goorik hem. Tussen Hank en Nieuwe Dijk, daarbij 25,6. De A28, Utrecht, Amersfoort. Tussen Knoop en Terrijnsweerd. En Den Dolder, daarbij 1,8. En Joop heeft gemeld dat op de A50 Arnhem-Apeldoorn... bij afwit Loenen bij 197,2. Het voet van het gas moet halen. En dat geldt tenslotte ook nog voor de A59. Waalwijk Breda, tussen Waalwijk en Dusen, Daarbij hectometerpaal 113,9. Stefan Kollaas met de hits van Beachmaster. Ariana Grande. OG. Galantis Zie je Nice, nice dress. Uh huh. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet, and it's Tuesday. Yo, shout out to all you kids. Bye. back. Come in now hier bij ZFM. Ja, ik ben in een grijs verleden ben ik drummer geweest. En ook best wel lang, een jaar of tien. Ja, en als ik deze opzet, dan sta ik hier in de studio een soort van luchtdrum solo te geven waar slagerij van Kampi op is. Wat een fantastische plaat blijft het toch? Dirty Loops, ook in 2015. Je hoorde hit mee naar voor Katy Perry. This is how we do. We gaan even terug naar de zomer omdat het buiten zo koud is met Martin Tunjewaag en Wicked Wonderland. I've been thinking about wrong Thinking about right I just wanna thrive I don't wanna fight ...van Coldplay. Inc. So hier bij CFM. En nou voor Martin Tuntjevaag, ...anthem van uh, zomer 2014 wat mij betreft. Wicked, wicked wonderland. Hé, hey, zo meteen heb ik hier uh, drie items nodig. Drie onderwerpen om per minuut... ...of per onderwerp een minuut over te praten. En wat dat is, dat mag alles zijn. Mag jij helemaal bedenken. Met je sadistische, creatieve brein. Komt hier maar door. Kollaart Met drie leuke onderwerpen per minuut ongecensureerd... Een minuutje. Hartstikke leuk. Collarhead@mail.com hoort zo meteen naar BOB. Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted they got nothing on you baby Yeah nothing on you. Nothing on you baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from regardless of the things in my past that I've done most of it really was for the No It's a low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 You are on Hier bij CFM Met een, een nieuwe editie Van Beach Masters, eerste van 2015 hoor je ook nog B.O.B. en Bruno Mars Nothing on you um. Drie onderwerpen zijn er binnengekomen gekomen Via de mail, let's check out Een minuut per onderwerp, let's go Eva, die wil het graag hebben, als ik niet op de keer knop druk Over energy, ja Ja, ehm um, Het liefst met wodka het nou, was wel een mooi verhaal. Wij uh, waren in Krankenaria. Uh, op vakantie, even met de kerst. Weet je wel, even zondag worden. Mocht je op die webcam denken. Hé, hey, wat is met de schermbruin geworden? Nee, dat is gewoon mijn huidskleur. Uh, we waren in Krankenaria. En uh, mijn neefje, die uh, was ook mee naar die discotheken. Maar die um, is wat jonger. Dus die mag uh, geen drank. En dan was ik met een ander neefje. En die mocht wel drank. En wij daar zitten. En um, dat is zo'n happy hour principe. En wij lieten ons binnen lullen. En dat was dan uh, ha of drie halen, één betalen. Maar je moest er wel allemaal één bestellen. Dus wij zaten op een gegeven moment met negen wodka Red Bull voor de prijs van drie. Wat een goede deal is. Maar ja, dat neefje van mij dat mocht niet drinken. Dus wij moesten met z'n tweeën, moesten we negen wodka Red Bull opdrinken. Ja, nou ja, goed. Dat was pijnlijk. Was wel heel leuk. Toffe vakantie gehad. Nou ja, dat is mijn laatste ervaring met Energy. Dankjewel voor het insturen, Eva. Tom, die wil het graag hebben over trappen. Dat kan ik op twee manieren interpreteren. Um, ik ben er allebei niet goed in. Ik neem liever de lift. Dus lopen, dat is hem niet helemaal. En een trap geven, dat, ja, daar ben ik toch te zachtaardig en te lief voor. En de charmant. Nee, ja, weet ik niet. Ik vind, trappen vind ik altijd zwak. Ik vind slaan al zwak. Ik vind dat je gewoon met woorden eruit moet komen... Maar ik vind, trappen vind ik helemaal een soort van laatste kansloze, kansloze redmiddel. Dus alsjeblieft doe het alleen op judo of karate. Of iets anders waar je een uh, lelijk raar wit pakje aandoet. Maar hou het alsjeblieft gewoon uh, buiten. En traplopen, ja het is wel goed voor je. Was, vroeger was het altijd voor kinderen. Zo'n programma, daar gingen BN'ers traplopen. Dan moesten ze, dat was met zo'n heel overdreven vrouwtje was dat. Maar ik vond dat wel goed. Ik denk dat traplopen een van de meest beste manieren is om te sporten. Met ik altijd meteen kapot als je bovenaan een lange trap bent. Goed, en het laatste onderwerp, die is binnengekomen door Ernst. En die zegt USB-sticks. God, hoe kan ik daar nou weer... We moeten echt stoppen met dit item. Gaat niet goed. Um... USB-sticks. Ja, ik heb er inmiddels acht. Ik had het dan altijd zo, ik zet altijd mijn muziek voor CFM op een USB-stick. En op een gegeven moment laag hier vier USB-sticks van mij. Omdat ik ze dan vergat uit de computer te trekken. Ik denk dat ik nu in DJs zit luister, luisteren. Ik dacht van, oh, dus van hem zijn die USB-sticks altijd. Ik laat ze altijd hier liggen. Op een gegeven moment was ik een uur om mijn uitzending voor te bereiden... nog thuis, voordat ik deze kant op moest. En ik ga dus zoeken in mijn bakje... en ik kan gewoon helemaal geen USB-sticks meer vinden. Ik denk, ja, fuck, ik heb er een stuk of acht. Waar zijn ze allemaal heen? Um, die lagen dus allemaal hier. Die lagen keurig op een rijtje door iemand neergelegd. Um, maar toen moest ik helemaal alles uploaden en zo. En dat was allemaal een race tegen de klok. en ja Dramatisch, sorry, heel vergeetachtig ben ik daarin. Sorry, DJ's naar mij. Ik uh, probeer hem... Uh, goed, dat is een goed voornemen voor mij. Nou, kijk eens aan. Cirkeltje rond. Altijd meer is beest ik mee naar huis. nemen. Goed, 2015 is begonnen en 2014 is afgesloten. Uh, laatste uitzending was halverwege december. En dat was nog voor Serious Request. En toen bleek er een anthem te gaan ontstaan... hier om de hoek in Haarlem van Galantis. En um, ik heb best wel een cursusje springen gehad in die week. Wat te gek om op dat plein te staan en los te gaan op deze Runaway. Nu hier bij ZFM. I uh. CFM Beats Masters met je terug. De winnaars van de Voice of Holland OG Magic. Hoor je dan en ook de nieuwe affichie The Night binnen een paar tellen bij je. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Goedenavond. Op de Place de la République in Parijs is een stil protest aan de gang... tegen de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Mensen staan er met protestborden en exemplaren van de Charlie Hebdo... en op veel borden staat Je suis Charlie, ik ben Charlie. Die leus wordt ook op Twitter veel gebruikt. Ook in andere Franse steden en in Brussel zijn spontane bijeenkomsten. Op Facebook zijn oproepen gedaan voor demonstraties in Den Haag en Amsterdam. Bij de aanslag vanmiddag vielen twaalf doden, de hoofdredacteur en negen medewerkers, onder wie